Open, Een voorspelserie in 17 delen naar de gelijknamige omnibus van Mie van Zandt in de bewerking van Anna Bosman. Ruggie Marlies Cordia. Deel 2. <tries> zeg, we nemen het nog heen, jongens. Het is toch vakantie. Open. Kom zo bij u heren. Ik kom zo bij u heren. Dat ligt in dus een mond bestorven. Hé, hey, het is in het Duits proberen. Zou dit dan sneller lopen? Ja, laten we het leuk houden. Die eilanders die weten zich toch nog geen raad met al die oma, Opa, heropba bieten. <laughs> heropba snijden. De heren wensen. <laughs> Drie bier. Zes bier. Negen bier bieten. Geen flauwekul hier. Wat nou flauwekul? Hebt u niet zoveel bier in huis gehad? Negen dan? bier mag ik dan gelijk even afrekenen. We hebben nog niet eens bier. Toch zou ik graag even willen afrekenen. Dokken jongens, negen bier. Ja. Sorry. Zo genoeg? Negen bier. Heel goed. Wat een knurf. Maar we hebben er mooi weer bij. Hé, hey, kijk jongens. Daar heb je er weer. Wat nou weer? Daar, die blonde. Oh God, wat een klein. Dat is nog een kindje. Kleintjes worden groot. Negen bier heren. hè. Proost, op de vrouwen. Hé, hey, Sjoerd, we zitten hier hoor. Oh, sorry. Proost. Hè. Wie doet er vanavond boodschappen? Boodschappen. Eén glas bier is twee boterhammen. Uit ja, onzin. Ik kan wel een paar blikken. Tot zo. je bier. En iets door het bolle heen. En die blonde meid? Wat dacht je? Zij naar de winkel, hij naar de winkel. Hè? Die zijn we deze vakantie kwijt. Uh, mag ik u wat vragen? U? mij wat vragen? Ja, ik heb die pakjes soep gekocht, maar hebt u enig idee hoe het verder moet? Hoe bedoelt u? Hoe het verder moet? Nou, uh, met die soep. Kunt u niet lezen? Ja, jawel, maar... De gebruiksaanwijzing staat op het bakje. Oh. Oh ja, dan ik het ook. Dat is heel handig. Ja, wat dom van me. <laughs> Verder nog iets? Verder nog iets? Um, nee. Nou, eet smakelijk dan. Dank u wel. Maar hebt u misschien zin om even iets met mij te drinken? Ik bedoel... Uh... Ik moet naar huis koken. Ja, ja, ik ook, maar het is toch vakantie? Bent u ook met vakantie? Nee, ik werk hier in het hotel. Ah, u bent serveerster. Nee, kapsen. Kapser in een hotel? God, dat is interessant. Maar hebt u niet even zin om iets te drinken of een ijsje te eten? Nou, even dan. Van zes tot negen. We doen het eigenlijk samen. Elke manicure en ik breng de hoofden van de dames weer in orde. Ja. Best leuk werk. Weet je, ik had niet gedacht dat er op zo'n eiland nog zulke moderne types zouden rondlopen. <laughs> Hé, hey, maar wanneer de vakantie voorbij is, wat doe je dan? Nou, ik werk in een zaak. Nog twee jaar op de dagschool in Utrecht. En dan heb ik mijn patroonsdiploma. Zo, zo. Dan kan ik me als ik wil zelfstandig vestigen. Misschien in een nieuwe stadswijk. Goed. Maar dat duurt nog wel even hoor. Als ik het tenminste allemaal haal. Eerst moet je een beetje naam gemaakt hebben in een bekende zaak. Huh? Zakenvrouw in de dop? Moet ik wel zijn. Mijn moeder is weduwe. Ze moet rondkomen van een klein pensioentje. Ze heeft nu een paar mensen op kamers... en daarbij heeft ze ook nog de zorg voor mijn jongere broertjes. Maar wat kwebbel ik toch? Nee, nee, ga door. Ik vind het leuk om met je te praten. Al weet ik helemaal niet hoe je heet. Oh, sorry hoor. Ik heet Marij van der Werf. Maar nu moet ik echt weg, hoor. Nu al? Ja, Elske weet anders niet waar ik blijf. Maar wanneer kan ik je weer zien? Weet ik niet. Kan ik je morgen komen halen, laten we zeggen bij het hotel? Niks, hoor. Ik heb daar geen pottekijkers nodig. Eh, uh, niet bij het hotel. Oh, op het strand dan. Op het strand? Pad 12. Weet je waar het is? Natuurlijk, paal 12. Tot morgen, Maar Marije. Marije, verdorie, waar is ze nou? Marij! Hé, hey, Marij! Er iemand? Nee, nee, maar ik zag je niet. Dat klopt. Ik ben hier. Lekker water, hè? Ja. Hé, hey, uh, zullen we maar weer naar het strand gaan? Nee hoor, ik ben er net in. Wedstrijdje doen jullie. Nou, kom maar op. Kom dan. Kom dan. Zo, hier. Ja. <laughs> nou. Wil je me wat te krijgen, Marie. Wat ben je nou weer? Marie, Marie. Laat me voet los! Laat me voet los, dat is gemeen! Me dan. bedankt! Oh, ik had gewoon echt moeite om je bij te houden. Ah, het is een kwestie van training. Ja, ja, dat zal wel. Ik ben back off. Jij doet zeker veel aan sporten, hè? Nou, veel. Ik hou van mooie sporten. Tennissen, paardrijden, zwemmen, atletiek. Och, rij jij paard? <laughs> nou, een hobbelpaard. <laughs> op zonder stond er vroeger een. En als ik vervelend was, moest ik maar op dat paard gaan zitten. Op die manier heb ik heel wat afgereden. Zo. Nee, aan echt paardrijden ben ik nooit toegekomen. idee. Ik was wel dolblij dat ik een oude fiets had. Een paard dat is toch veel te duur? Ja, dat wel, maar... Ik kan het je wel leren. Dat zal wel. Wou je me soms vertellen dat je zelf een paard hebt? Uh, nou, niet zelf, maar... Uh, ...mijn broer heeft er wel eentje. Prachtbeest. Nou dan. Niks, nou dan. Kijk, ik woon nog wel in Wageningen, maar in de weekends ben ik meestal thuis... ...op de boerderij in de polder. En heel de familie rijdt paard. Je moeder ook? De beste is dik in de 50. Maar ze heeft het vroeger wel gedaan, ja. Dat voel ik toch. Wat? Dat heeft iemand steentjes gooit. Nou, zeg, eh, heb jij zin eens bij ons op de boerderij te komen? Nou, ik weet niet of je ouders dat wel aardig vinden. Ik bedoel, ik ken niemand. Au! Oh! Wat is er nou? Weer? Wacht eens even. Lobstralen! Ik heb jullie al gezien, hoor. Ik ga maar verder spelen. Kijk maar, komt er nog wat van? Ach, op. Stuart? Je pakt het verkeerd aan, jongen. Op, jullie? wie zijn dat? Een paar kennis van Muitwageningen. Wageningen. Ben je niet liever bij hen? Nee, niks. Nee. Wegwezen jullie! Sjoerdje, Sjoerdje, pak ze nog een keer. Als je wil, ga je met je meegaan, hoor. Ja, ja. Ah, onzin. Hm? Daar hadden we het over. Sjoerd! Oh ja, ja, jij, uh, jij komt bij ons op de boerderij paardrijden, hè? Wat dacht je van, van zaterdag over een week? Kom ik je halen? Je weet niet eens waar ik dan ben. Hé, hey, Oh, maar. Dat vertel je me dan toch even yes, hè? Eh? Nee, niet doen. <laughs> Zullen we weer gaan zwemmen? Nee, nee, nee, nee. Eerst je adres. En straks dan duik je weer onder en dan ben je weer kwijt. Ik ben geen zenuwen in, hoor. O, oh. je lijkt er te spreken, toch? Nee, Sjoerd. Laten we nou gewoon praten. Ah, ik kan toch wel twee dingen tegelijk, hè. Mm. Maar, hé. Ik... ik vind jou zo lief. Ja? Hmm. Laat het dan maar gaan omweren. We hebben het binnen. Dat is Klapwerk, jongen. Zeg, kun jij... Uh... Kun je Menno nog even helpen met die tractor? Die uh, vertrouw ik niet. Wat is er dan mee? Ach, die dynamo. Dynamo? Ik dacht dat die gerepareerd was. Maar kennelijk niet goed, dus... Uh... Ah, waarom zetten we er dan geen nieuwe op? Altijd dat gezeur met die oude rotzooi. Die trekker doet het prima. Alleen zonder goede dynamo doet hij het niet. Die dynamo kan gemaakt worden. Punt uit. Maar vader, ik zou even naar wijk gaan. Harderwijk? Wat is het te doen aan Harderwijk? Heeft moeder u dan niet verteld dat Marij komt logeren? Sjoerd, sure, wie in vredesnaam is Marij nou weer? Ik ken geen Marij. Marij is een vriendin van me. Ze komt dit weekend bij ons logeren. Ja, ik weet van niks. Eerst moet die trekker gemaakt worden. Morgen toch ook? Morgen. Morgen is de zondag en op zondag wordt er niet gewerkt hier. Maar ik heb het afgesproken, vader. Met wie? Met Ik Kan het toch niet laten wachten? Ach, maar die dynamo komt dan voor mekaar. Maar niet op zondag. Niet op zondag, vader. Dat beloof ik u. En? Fantastisch. En wat zijn je ouders aardig. Vind je? Ja, heel aardig. Vooral je vader. Nou, dan ben jij de eerste die mijn vader op het eerste gezicht aardig vindt, zo'n oude zeur. Dat mag je niet over je vader zeggen. Als ik mijn vader nog. had. Hem... Ah, zo bedoel ik het ook niet. Maar weet je, hij. Hé, wat zo voor mijn nieuwe bloes. <laughs> Dat zien je handen, wat. Waar heb je ingezeten? Ah, ik heb vanochtend even die oprekker gemaakt. Op zondag? En je vertelde gisteren... Gisteren is vandaag niet... Maar je vader wil toch niet hebben dat je op zondag werkt? Vertelde je. Ach, mijn vader wil zoveel niet. Weet je, wat anderen zeggen en vinden is niet zo belangrijk als wij het maar fijn hebben. Je niet? Maar je moet toch altijd rekening houden met anderen? Waar of niet? Rekening, wat is nou rekening houden met een flauwekul? Een officiële verloving bijvoorbeeld hoeft voor jou toch ook niet? Welke verloving? Tussen wie en wie? Kleintje tussen ons. Wat nou, je bloost. Je wilt toch wel? Ja, maar... Wat, ja, maar? Het wordt verloving. Klinkt zo... Uh... Ik weet het niet. Oh, het hoeft voor jou dus ook niet. Zou je moeder alleen maar weer geld kosten? Wat heb je van die Sousa, weet je? Van dat geld kunnen we een mooie reis maken. En geen ringen? Ringen? Ringen? Als ja. jij dat zo graag wil dan. Wat dan? Nou, dan koop ik voor jou toch een ring. Een mooie ring met een, uh, met een groene steen. Een kleur groen die bij je schitterende ogen past. Mm. Weet je, groen staat jou goed. Ja. Ja, groen past helemaal bij jou. We gaan hem samen kopen. Je bent een schat. Mm. Alleen je moest het toch maar niet doen. Nee, ik doe het wel. Waarom zou ik het niet doen? Oh, wil jij soms geen ring van me hebben? Natuurlijk, Sjoerd. Maar ik heb niet zoveel geld om er ook een voor jou te kopen. Mannen willen toch altijd zegelringen? Want die zijn behoorlijk duur. Dat zie dat heen je toch niet? Hm? Zo'n ring voor mij? Nou, kijk dat eens naar mijn handen. Onzin. Het is niet dat ik zuinig ben hoor, maar naar zo'n ring, er komt veel meer. Ik wil ook graag mijn steentje bijdragen aan ons toekomstige huishoudentje. Toekomstige huishoudentje, dat is toch zorg voor straks. N nou woon je nog bij je moeder, of is het dan soms niet gezellig? Ach, moeder doet er op haar manier het best voor. Beneden is het heus wel gezellig, alleen het is niet mijn smaak bepaald. Wat voor cliché ding. Die potvaas op de schoorsteen. Een potvaas? Oh, die ken je niet. Nou, die zou ik graag eens een keer per ongeluk in duizend diggels willen gooien. Nou, dat zou ik maar niet doen. Want tien tegen één komen er twee potvaas op de schoorsteen. En dan ben je nog verder van huis. Hé, hey, maar jij hebt toch wel een eigen kamer, maar? Een eigen kamer? Dat dacht je maar. Je moet niet vergeten dat ik niet de enige thuis ben. Dacht je dat ik wat aan het behang of de vloerbedekking mag veranderen? Moeder ziet vaak komen. Hm, lieve Marij. Wat nou, lieve Marij? Ik zit er maar mee. Oké, maar wat zou jij dan willen? Wat ik zou willen? Ach, ik weet het niet. Dat weet ik niet, weet ik niet. Dat is toch geen antwoord? Dat doet het er ook toe. Is jouw kamer een beetje behoorlijk? Ben je daar een beetje de baas over? Die marij. Die lacht me uit. Ja, ik vind het zo schattig. Of ik de baas over mijn eigen kamer ben, natuurlijk. Betaald toch de huur, wat krijgen we nou? Ja, en wat staat er nou helemaal in die kamer? Een bed, een stoelen, dat is alles. En hier op de boerderij? Hier? Oh, dat is Die kamer is heel degelijk. Zoals alles hier degelijk is. Is er niet... Ja, het is misschien een rare vraag, hoor. Niets van jezelf erin. Van mezelf? Oh, misschien een paar dingen van mijn reisjes die ik wel leuk vind, maar voor de rest... Voor de rest? Hm. Niks. Nee. Gek eigenlijk. Maar ja... Hoe is het mogelijk? Nou, het is best mogelijk. Weet je, het is een kwestie van bekijken. Mijn geld besteed ik nou eenmaal liever aan reizen... Reizen, ja, dat kost veel geld. En ga je ook wel eens naar het buitenland? Dan <laughs> nou, lacht je me weer uit. Nee, nee, ik lach je toe. En daarbij vind ik dat je van die grappige vragen stelt. Ik heb geen idee wat er grappig aan is. Hoor. Oh, rij, maar je bent een schat. Kijk, reizen is mijn lust en mijn leven. Tja. Ja, wat nou tja? Het is dat je het niet leuk vindt. Reis jij wel eens? Ja, ik ben dus vijf dagen in Parijs geweest. En daarna een hele week in de Ardennen. En wat vond je het fijnst? Nou, dat is niet zo moeilijk. De Ardennen natuurlijk. We wonen daar in een klein huisje, midden in de bossen. Echt fantastisch. Je zou daar bijna de stad vergeten. Ik weet nog wel dat we daar uren gelopen hebben. Echt uren, zonder ook maar iemand tegen te komen. Ja, lopen vind ik eigenlijk ook het fijnst wat er is. En dan zomaar in de bergen je potje koken. Oh, Marij. Wat ben je toch een schat. je stelt je aan. Moeder, ik weet het zeker. Oh, zeker, zeker. De eerste, de beste boerenzoon uit de polder brengt je het hoofd op hol. Het is niet de eerste, de beste boerenzoon. Sjoerd, studeren. Huh? Studeren? Nog erger. En dat betaalt zijn vader? Ach, de jongen heeft niks voor jou. Dat is niks voor ons soort mensen. Ons soort mensen? Moeder, dat is onzin. Ik hou van Short. En dat heeft niets met ons soort mensen te maken. Kind, kind, daar ben je toch nog groen. Dat ken je de wereld toch slecht. Slecht, ja. Maar goed genoeg om te weten van wie ik hou. Ach, wat klets je nou toch. Nou zijn er zoveel jongens hier in de buurt. Maar jij moet uitgerekend een student nemen. Een Sjoerd. Ja. En met Sjoerd wil ik een paar dagen met vakantie. Wat zeg je nou? Wil jij met een wildvreemde man op vakantie? Schaam je wat? Sjoerd is geen wildvreemde vorm. Ja, je houdt van hem. Ja. En, en je wilt met hem op vakantie? Ja. Een Zouwerland. Doe maar. Sauerland. Of het niks is. Een schande is het, een schande. Dat had je vader moeten weten. Vader zou me begrepen hebben. Laat je vader naar buiten. Blijf maar. Jij met je behuilde gezicht. Dat moeten de mensen wel niet denken. Kom er dan maar even in. Marij? ze bezoek voor je. wat is er? Heb je verhuild? Wat heeft ze mevrouw? Oh, niks. Nee, niks. Het is echt niks hoor. Maar hoe ben je hier gekomen, Sjoerd? Wil je koffie? Ja, graag. Oh. oh ik ga wel even. Pak de jas van meneer even aan. Ja, moeder. Ja, wat is er nou, kleintje? Ach, moeder. Ah, dat komt wel goed als ze me beter kent. Kijk eens. Ik heb een cadeautje voor je meegebracht. Cadeautje? Het is toch niet jarig. Nou, maak het toch maar open. Oh, Sjoerd? Dat is toch veel te gek? Een ring? Moeder? Sjoerd? Ik dijk er maar melk in de koffie. U heeft geluisterd naar het tweede deel van De Weg ligt open. Een hoerspelserie naar de gelijknamige omnibus van Nien van Zandt in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Jan Borkus, Guikje Roethof, Hans Karsenbarg, Marcel Maas, Bert Stegeman, Kees van Ooyen en Corrie van der Linde. Techniek Raymond van Maarseveen en Leon Dubois, regie Marlies Cordia.